Wat doet Gideon in het huis van zijn vader? Ja toch, de god van zijn vader hakt hij onder zijn boven. Nou het is natuurlijk al zot dat je je god onder zijn boven kan hakken. Maar zijn vader was er echt verbonden aan Baal. Hè? Aan de Ashera, god. En zijn zoon die wordt uh, opgeroepen om het afgodsbeeld van zijn vader om te hakken. En Zelfs de koe die hij gekweekt heeft daarvoor te slachten... En om op dat, eh, op dat samengehakte hout dat ten offer te brengen. Dat is een wonderlijke ervaring. Dus je denkt al gauw bij jezelf, nou die Gideon, dat is met een mannetje. Hè? Die hoort de stem van God, want hij wordt natuurlijk eh, door God geroepen in de eerste plaats door een engel. Hij ontmoet een engel. En vandaag hoort hij weer de stem van God. Dan denk ik bij mezelf wel eens, zouden wij nou ook de stem van God horen in ons leven? Zomaar midden in de nacht... Of als je achter het stuur van je auto zit. Ik zal je niet je hand op laten steken, maar... Eigenlijk horen wij natuurlijk ook regelmatig de stem van God. Vaak willen we dingen doen. En voordat we het gaan doen, dan horen we eigenlijk al de stem in ons hoofd. Zou je dat wel echt doen? Dan denk, nee, inderdaad niet. En dan doe je het anders. Naarmate dat je God leert kennen, ga je zijn stem horen. Of er nou echt een stem is die je hoort. Of dat het in je geheugen zit. Daarom is het heel belangrijk dat we het woord van God lezen... Daarom is het belangrijk dat we het Torah lezen. Want alleen in de Torah kunnen we vinden wat de wil van God is. En in het leven van Yeshua kunnen we zien hoe dat uitgewerkt wordt. Ja? Dus het kennen van God en het kennen van Yeshua is de basis van ons eeuwige leven. Maar het is niet alleen vandaag, dat is ook al in de tijd van, uh, van Gideon. Ik heb het erboven gezet, Gideon is vol van de geest. Kon dat eigenlijk wel in die tijd vol van de geest zijn? We hebben toch geleerd de heilige geest is er pas uitgestort in Pinkster, of niet? Ja, hè? dus wanneer wordt eigenlijk de geest uitgestort? Weet u wanneer ik mijn geest uitstort? Als ik u bekend maak wat er in mijn denken is. Dus overal waar de stem van God gehoord wordt, daar stort hij zijn geest uit. Dus bij het horen van de woorden van Abba Yahweh, hoor je wat er in zijn geest is. Dus uw geest moet in overeenstemming komen met de geest van Abba Yahweh. Zo is het ook met, uh, met Gideon. Er komt een dag, daar komt die engel naar hem toe, hebben we vintig dagen geleden gezien. En dan zie je, als hij dat hoort, wat God door de engel tegen hem zegt. Ja, hij doet het dan al wel s'nachts, want hij denkt overdag is het een beetje moeilijk om die paal om te hakken. Maar als hij dan die paal omgehakt heeft, en s'morgens komen de, de stadsgenoten en dan zeggen ze, wie heeft dat gedaan? We gaan hem doden. Zo erg is het om de afgoden van je vader om te hakken. Heeft u het al gedaan in uw leven, de goden van je vader omgehakt? Ja, jullie komen natuurlijk niet uit Rome en reformatie en hervorming en al die dingen meer. We hebben natuurlijk heel wat goden meegenomen uit, uh, uit Rome vandaan. Er is niet één god uit Rome die klopt. Durf u aan me te zeggen? Er is dus niet één godheid die uit Rome komt die klopt. Het is allemaal afgoderij. De paus ten spijt met zijn mooie jas en zijn priesters. Het is één groot afgodensysteem. En we zijn daar helaas, met de vruchten van Rome, zijn we opgegroeid... met alle respect voor onze ouders. Zijn onze ouders verloren gegaan? Echt niet waar. Ze hebben in hoop uitgezien naar onze Heer en Heiland Yeshua... en in zijn naam hebben ze hun leven geleid. Maar we zijn nog vele dingen misleid geworden. Lieve mensen, dat is in Israël precies hetzelfde. Israël was zo intens goddeloos... en God moest rondkijken... Wie zal ik nou eens daarvoor uitkiezen die zijn mannetje durft te staan? En dat was Gideon. Dus vorige week hebben we Gideon gezien en je denkt, ja, het is, dat verhaal is nog veel langer. Ik denk wel dat ik vier, vijf Sabbat kan vullen met, met Gideon. Nou, dat wilt u natuurlijk niet. Ik denk, ik houd er nog één Sabbat om met Gideon verder na te denken. Misschien komen we dingen tegen die, die we in ons eigen leven ook ervaren... Ik heb hem maar boven gezet, Gideon is vol van de geest. Niet omdat hij toevallig Pinksteren meegemaakt heeft, maar hij heeft gewoon de stem van God gehoord. En hij is gaan doen wat God zei. Gaat het daarna goed met Gideon? Kent u hem? Leest u uw Bijbel vaak genoeg dat je ook Gideon zijn levensverhaal kent tot het eind toe? Wie durft te zeggen hoe zijn leven eindigt? Zijn leven eindigt in afgoderij. Je kan het niet geloven. We gaan heerlijke dingen van die broer lezen. Maar zijn eigen leven eindigt in afgoderij. Hij verzamelt later goud. Vraagt in al die mannen geen maar, maar een gouden ring voor jullie. Wat je daar he, met die medianieten hebben ze aangevallen. Dus die medianieten die hadden veel goud. En dingetjes aan die kamelen hangen. Dus ze hadden zakken vol met goud. Ze gaven allemaal een stukje goud aan Gideon. Wat doet hij? Hij smelt een heleboel bij elkaar. En dan komt er een... een afvotsbeeld uit. En die gaat hij neerzetten. En dat wordt ze God. Ja, onbegrijpelijk. Hij gaat een afgod aanbidden. Nadat God hem in een weg heeft geleid. Zelf denk ik wel eens een keer, het zou toch niet mogelijk zijn dat wij ooit nog eens een keer een afgoderij toekomen. Heeft u nog plannen in die richting? Nou, wees attent op Gideon, want ik denk ook niet dat hij plannen daarvoor had. Echt niet waar. Ik denk echt niet dat hij dacht, nu ga ik God dienen en dan doe ik de volgende keer maar weer een afgod. Maar hij vervalt er wel toe. Moet eens luisteren, broeder en zuster. In Richter 6, vers 33, gaat er iets gebeuren. Daar staat dat heel Mithjan nu, en Amalek. Kent u Amalek nog? Amalekieten. Amalekieten zijn de kinderen van Esau. Is niet echt een vriend van Israël. Was ook niet echt een vriend van zijn broer Jacob. Dat was een, uh, een scheiding tussen die twee. Esau die haatte zijn broer. Want zijn eerst geboorterecht had hij gestolen. Zijn nooit meer vrienden geworden. De Midianieten en de Amalekieten en de stammen van het oosten. Dus alles wat aan de andere kant van de Jordaan ligt, dat zijn alle stammen van het oosten. Hadden zich met elkaar verenigd. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Probeer je eigen levenssituatie te zien als gelovige in Yahweh, de enige verachtige God. En in Yeshua, de enige geboren zoon van Yahweh. En hoe de wereld daar tegenover staat. Nou, ze haten de Joden al. Maar echt waar, als je eerlijk en trouw bent, zal de wereld je haten. We maken exact dezelfde ervaring. Ik probeer het er maar in te passen. Heel Mithjan en Amalek en de stammen van het oosten hadden zich met elkaar verenigd. Ze waren overgestoken en hadden zich gelegerd in de vlakte van Israël. Weet u waar Israël ligt? In de vlakte van Israël? Ik ben er twee jaar geleden geweest. <lacht> Leuke stad. Ja, Toen dus zijn we helemaal opgereden naar een stad die lag er op een berg. We zijn op die stad geweest daarboven, is heel indrukwekkend. Of er een tank doorheen geramd hebben. Ja, zo ligt die stad aan puin. Maar vanaf die stad, tenminste wat vroeger de stad was, hebben we naar beneden gekeken naar een dal. Die was zo verschrikkelijk lang. Dat is het dal van Jezreel. Dat is dat dal waarvan de paarden tot aan de ik in het bloed zullen lopen. Armageddon. He? Armageddon wordt het, de vlakte van Jezreel. Bij Har, Megiddo. Har is berg. Dus bovenop de berg ligt de plaats Megiddo. Ja, we waren toen de tijd in het Zandra huis En daar vandaan konden we ook heel dat tal, konden we goed overzien. Nou lieve mensen. Daar staat, toen dat uh, ze overgestoken hadden zich gelegen in het vlakte van Jezreel toen vervulde de geest van Yahweh Gideon. Dus ook in die tijd werd de geest van Gods kinderen vervuld. Hij raakt vol van gedrevenheid. Waarom raakt hij vol van die gedrevenheid? Ken je nog andere uitspraken in de Bijbel, dat iemand vol werd van de geest? Yeshua zelf, die werd vervuld met de geest. Er staat zelfs een keer dat hij verbolgen was in de geest. Zie je wat er allemaal in de geest gebeurt? Dat heeft te maken met ons denken. Als we afgoderij zien, dan ervaren wij zelf ook dat je verbolgen wordt in de geest. Toevallig zat ik gisteren te kijken naar wat activiteiten van Rome met de pausdom en alles wat er omheen hangt. Denk je hoe is het mogelijk dat dit kan plaatsvinden? En tot alles uit dat pausdom in dat christendom is doorgegaan. En de christendom ziet het niet. Ja, je raakt ook verbolgen in de geest. Toen vervulde de geest van Yahweh Gideon. Hij blies op de horen. Je zou kunnen zeggen, hij begon te roepen. En de AB's Rieten werden opgeroepen om te volgen. Nou, dat is natuurlijk een hele nieuwe tak van sport. AB's Rieten. Wie weet wat het zijn? Weet niemand dat? Abie is de vader van... Gideon en de Abi dat zijn alle broertjes en zusjes van Gideon. Dus dat is het huis van Abi, de Abi Dus uh, de zoon uh, Gideon die krijgt de geest van God, dan blaast hij op de hoorn ja, en de Abi werden opgeroepen om te volgen. Zo simpel is het, het is niet moeilijker. Dus als u in uw eigen familie de hoorn begint te blazen, hè, je neemt de hoorn en je hebt een boodschap te verkondigen en dan blaast je op de hoorn, worden ze allemaal stil. En dan zeggen ze: Wat ben jij nou aan het doen? Ze zeggen: Nou, ik wil wat vertellen. Gedenk de Sabbatdag. dat ga je die heilig. Moet je ze in de kerk roepen. En waar, dan ben je ook een bazuin, maar dat doet Gideon op zijn plekje. Want het hele Israël is volledig in afgoderij beland. En de niet, die lagen in dat enorme grote dal van Megiddo. Het was niet te tellen, dat volk. Dus ik denk dat je het dan dun in je broek hebt. Als je dan ziet wat er beneden gebeurt, denk je: jongen, jongen, jongen. En Gideon die stond bovenop de berg. Maar de geest van God vervult Gideon. Ook onze dag is gekomen in ons leven, dat we het niet meer konden verdragen, dat we deel uitmaakten van Babylon. Van de verwarring van het christendom. Want het is echt verwarring. Tot we hebben gezegd, we gaan terug naar wat vader gezegd heeft. We gaan terug naar Torah. We gaan sabbat vieren, we gaan de feesten van Abbejade vieren. Nou, hij vervulde de geest... Van Gideon met de geest van vader. Wat gaat Gideon doen? Hij zendt bode uit door heel Manasse. Weet u waar Manasse ligt? Nee. Het werd opgeroepen om hem te volgen. Ook zond hij bode uit naar Azer, Zebulon en Naftali. En deze trokken op om zich bij hem aan te sluiten. Weet u dan, als u niet Manasse weet, waar wel Azer, Zebulon en Naphtali wonen? Ja. Eentje heb het al goed, in het noorden. Helemaal in de top van Israël wonen deze volken. Het zijn natuurlijk stammen van Israël. Ik denk ik zal het kaartje erbij doen. In deze plaats, Megiddo, daar staat Gideon. En dan heb je dit hele dal van Megiddo. Dat is hier zo. En daar heb je de stammen van Azië, van Naftali, van Zebelon. En hij krijgt heel mijn nassen bij elkaar. Toen woonden Menasse nog links en rechts van de Jordaan. Maar later wordt dit helemaal teruggedreven. Want Israël wordt natuurlijk steeds kleiner. Naarmate dat die Midianieten en de Hethieten en de Pharisieten en al die Ieten. Maar dat volk verder gaan verdrukken. Ze komen zelfs Canaan binnen. Israël komen ze binnen. Ze roven daar alles wat ze maar verbouwen. De Joden. En naarmate dat de Joden God verlaten. Krijgen ze steeds meer van die Ieten in hun leven. En dat is rampzalig. Goed, toen zei Gideon tot God. Gideon spreekt tot God. Indien gij, vader Yahweh, door mijn hand Israël wilt verlossen. Zoals gij gezegd hebt. Want hij had natuurlijk al gehad van die engel. Maar hij moet toch nog even praten met vader. Zou die het wel echt willen? Heb je dat ook? Zou je het nou wel echt willen dat ik tegen mijn familie ging zeggen. wat ik nu van u heb geleerd? Je weet dat hij wel wil dat je dat gaat zeggen. Want hoe kan namelijk uw familie verlost worden... van de dwaling waarin ze leven, als u het niet zegt? Je kan niet tegen iedereen zeggen... ik stuur onze voorganger wel langs. Echt niet waar. We zijn allemaal een beetje als Gideon. Maar hij zegt, Gideon tot God... indien gij door mijn hand... mijn volk, mijn familie... wilt verlossen... zoals gij gezegd hebt... zie, ik leg een vlieswol op de dorstvloer. Wanneer er alleen op het vlies douw zal zijn, zegt hij, maar het hele land droog blijft, zal ik weten dat gij door mijn hand Israël zal verlossen, zoals gij het gezegd hebt. Heb je ook wat zo'n vliesje neergelegd voor de heer? En allemaal mislukt natuurlijk, hè? Ja? Oh, heerlijk, hè? De meeste van ons maken allemaal negatieve ervaringen door dat te doen. Dan vraag ik me al eens ben je wel heel serieus geweest? Dat je echt keuzes in je leven wil maken als je de heer om antwoord vraagt? Het is een voorbeeld wat navolgingswaard is. Want het staat niet in de Bijbel geschreven op dat u het zou weten en zeggen, ja, dat geldt voor Gideon maar niet voor mij. Maar als je serieuze keuzes wil maken om in de lijn van vader te wandelen, mag je rustig een vliesje uitleggen. Hij zegt namelijk, als dat vliesje nat wordt, dan gaat natuurlijk niet, normaal wordt alles nat. Nee, zegt hij, alles is nat met het vliesje. Nee, alles is droog, het vliesje, hij gaat twee keer gaat hij doen. Dan zal ik weten, zegt hij, nou weten is dat je weet dat je weet dat je het weet. Zodra je het weet, ja, zeg maar, luister niet moeilijk, dan is dat de koers. He? Zoals jij het gezegd hebt. Zo geschieden het. Als dit de staat, is het geschiedenis. Is het gebeurd. De volgende morgen stond hij vroeg op, vroeg het vlies uit. Hij perste de dauw uit het vlies. Een schaal vol met water. Toen zei Gideon tot God, de tweede keer dat hij wat zegt. Uw toren ontbrandt niet tegen mij, zegt hij. Mogen ik slechts ditmaal spreken, laat mij nog één keer het vlies een proef nemen. Laat nu alleen het vlies droog blijven, maar op het hele Landau. Hij heeft het bewijs al gehad. Nou, mag ik nog één keer tegen u praten, zegt hij. Mag ik nog één keer. Nou, we kennen natuurlijk het verhaal, hè? God deed al zo in die nacht... Alleen het vlies was droog, maar op het hele land was de dauw. Die man die krijgt twee keer een bevestiging van God. Dat wat hij doen moet, moet hij gewoon doen. Hoe lang wilt u nog wachten op de bevestiging van God, tot u gewoon vrijmoedig je boodschap moet verkondigen aan de mensen om je heen? Hoeveel tekenen van God wilt u ontvangen, voordat je het gaat doen? Zou je willen ervaren wat het is, dat God krachtig wordt in je leven? Moet je eens gaan beginnen te vertellen wat hij zegt. Dan krijg je strijd vanuit de wereld, maar je krijgt een bemoediging van je vader dat je niet meer wil stoppen. Binnen de kortste keren heb je overal gemeentetjes waar je alleen maar wil spreken over die God. Je moet het horen en doen. Hoe heet het in het Hebreeuws? Shma, Israël. Wat we horen, moeten we doen. Anders zijn we echte Hollanders en zeggen we, ja ik hoor het wel. Huh? Ik hoor het wel, maar we doen het dan niet. God deed al zo in die nacht. De volgende stap. Jerubaal. Wie was het ook alweer? Gideon, hè? Hoe komt hij eigenlijk aan die gekke naam? Je zal maar Jerubaal heten. Ik heb het veertien dagen geleden gezegd. Hé, hey, Jerubaal, Word je geroepen. Wat betekent het ook alweer? Baal is de afgod, hè? En Jeru... Baal streed met Gideon. Dus Baal heeft een strijd met Gideon. Hij had die paal van Baal omgehakt. En al die joden die werden boos op Gideon. Ze wilden hem vermoorden. En dan zegt zijn vader... Hé, hey, hij heeft de paal van Baal omgehakt. Als dat nou een god is, dan kan hij zelf er ook op pakken, of niet? Laat Baal strijden. Dat was natuurlijk een hele slimme opmerking... Ik kan het niet meer herinneren, vorige week, het was zo mooi. Hij zegt waar Baal strijden. Daarom heet hij dus Jeru want met hem, met Gideon strijdt. Ja? Mocht u nou eens zo'n bijnaam krijgen, hè? laat Satan met hem strijden. Met die Willem, of met die Petra, Ank, Gerrit, Mien. Hè? Laat Satan met hem strijden. Dat is een tegen dat we erboven staan. Welke macht kan ons nou nog wegvagen van het aangezicht van vader Yahweh? We hebben hem toch leren kennen. Hij is trouw. Al staan ze met een hele legermacht. Je roept de naam van Yahweh en Yeshua uit. En de hele legermacht die... Die gaat naar beneden toe. Lieve mensen, zo moet je in de geestelijke wereld zien waar we mee bezig zijn. Onze strijd is ook geestelijk. We moeten het alleen zeggen. Jerubbaal stond in de vroegte op met al het volk dat bij hem was. Dat is Gideon, hè? Ze legerden zich bij de bron van Garod. De lege plaats van Mityang lag ten noorden van hem, gezien van de heuvel Morris zo in de vlakte. Dus ze keken vanuit een heuvel die vlakten in met die duizenden Midianieten. En dat waren geen vrolijke mannetjes. Als je weet hoe Arabieren vechten en wat ze met hun slachtoffers doen, eigenlijk wil je het niet weten. Maar als je het op het internet uit gaat zitten zoeken, dan zeg je: jongen, jongen, jongen, wat gebeurt er in dat Arabierenland? Yahweh ja, zegt tot Gideon, er is te veel krijgsvolk bij jou, Gideon, dan dat ik Mithjan in hun macht zou geven. rare zin, vindt hij ook niet? Dus er is te veel krijgsvolk bij jou, zegt hij. Je hebt te veel mensen. Hoeveel mensen had hij ook alweer? Hij had 32.000 man opgetrommeld uit Manasse, uit, uh, uit de noordelijke stammen. Hij zegt, je hebt veel te veel mensen bij je, veel te veel kruisvol dat ik Midian in hun macht zou geven. Vader is niet bereid om Midianieten in de macht te geven van die 32.000 Israëlieten. Hij wordt veel te gek. Anders zou Israël tegen mij God kunnen beroemen, zeggende, ik is mijn hand heeft verlost. Dus met 30.000 man op de Midianieten aflopen en winnen, hij zegt, zo gaat het niet gebeuren. Nou, er gaat een, uh, een geschiedenis van start die niet echt lekker is. Wij zouden in het Nieuwe Testament zeggen, door genade zijt gij gered, of behouden, door geloof, dat niet uit jezelf. het is een gave van God. Niet uit jouw werken, je moet niet roemen. Dus Gideon die moet een strijd aangaan met een geweldige meerderheid van vijanden, maar hij moet vertrouwen op God. Wij hebben exact dezelfde strijd. En heb je de strijd nog niet gehad, loopt dan zondag en geef meer de gemeente in en gaat de boodschap verkondigen die we verstaan hebben. Dus ik denk dat zo Gideon zich voelt. Ja. Nu dan roept ten aanhoren van het volk, wie bang is en weeft, keren terug en die sluipen terug van het gebergte Gilead. En er keren zomaar 22.000 bangers weg. Dus van die 32.000 gaan de 22.000 sluipend weg. Gideon die zegt: wie bang is en moe, en ellendig, die mag nou weg. Ze schamen zich voor de anderen, maar ze sluipen weg. Er bleven nog 10.000 over. Maar Yahweh ja, zegt tegen Gideon: nog is er te veel kruisvolk, Gideon. Doe het maar afdalen naar het water, dan zal ik hen daar voor je schiften. Ieder van wie ik u zeggen zal, deze zal met u gaan, die zal met u gaan. Maar ieder van wie ik u zeggen zal, deze zal niet met u gaan, die zal niet met u gaan. God gaat bepalen wie nog meegaat. En dan krijgt hij een wonderlijke opdracht. Dan zegt hij, gaan jullie maar drinken aan de rivier. Gideon deed het volk afdalen naar het water. En ja, zei tot hem, al wie met zijn tong water opslerpt als een hond... Die zult gij afzonderen van al degenen die het op hun knieën liggen te drinken. Nou, dan hoef je alleen maar te kijken bij het water. Dus kijk kijken hoe al die mannetjes drinken. Jij goed, jij niet goed. Jij goed, jij niet goed. Ja, zo ging het. Het getal nu van degenen die slurpte, met de hand aan de mond, dat waren de 300. Dus zij die dan nog dat water pakten en zo slurpte, die werden apart gezet. Maar al het overige volk ging op de knieën om water te drinken. Dus Gideon die kon daar zijn keus maken, hoe God het had bepaald. Hij zegt tot en tot Gideon, door de 300 mannen die geslurpt hebben zal ik je. Weet je geen mooi woord? Verlossen? Daar komt de naam van Yeshua ook uit, hè, van verlossen. Dus ook in Israël, overal waar het gaat om het volk te verlossen, wordt de naam van Yeshua uitgesproken. Yeshua, verlossen. Moet je me goed onthouden. Elke keer het oude testament, het woord verlossen, is eigenlijk al een hint op onze Heer Yeshua. Die gesleurd hebben zal ik u verlossen. Ik, Yahweh, zal Mithjan in uw macht geven. Maar al het overige volk kan heengaan. Dus iedereen ging naar zijn plaats. Als er maar 300 mannetjes overblijven. Ik denk dat je het echt dun in je broek hebt zitten. Want er ligt een lege macht. Het is niet aan te zien. Ik kan begrijpen tot je knieën. Rammelen. Van die enkele zwaarden die ze misschien hebben, misschien hadden ze het nog eens. Maar goed, ze moeten iets gaan doen om uiteindelijk de overwinning te zien uit de hand van God. Als u in die andere gemeenschappen binnengaat om het woord van God te verkondigen en je, je, je knieën trillen, daarna zul je de macht van de Heer zien. Je moet gewoon aan de gang gaan om de boodschap van de Heer te verkondigen. Zij namen teerkost mee, dat is eten en drinken, en ze namen de horens van het hele volk mee. Dus die dertigduizend die weggegaan waren, al die bezuinen die ze hadden, die hadden ze laten liggen en het eten ook. Dus er was genoeg te eten en genoeg voor de muziek die ze nodig hadden. Alle mannen van Israël liet hij heen gaan, ieder naar zijn tent, maar die driehonderd mannen hield hij bij zich. En de lege plaats nu van de Midinieten lag beneden hem in de vlakte. Want ze kijken dus van de berg af zo, de vlakten in, want daar moeten ze naartoe. Neemt u het nou Gideon kwalijk, dat hij zichzelf af gaat vragen, jongens, jongens. Dit durf ik eigenlijk niet aan. Ik denk dat de vrees is in het hart van Gideon. Die nacht zegt weer tot hem, sta nou maar op. Val de legerplaats binnen, want ik heb ze in je macht gegeven. Nou, dat gaat echt niet. Dat gaat echt niet. Mijn vader heeft het wel gezegd. Sta op, zegt hij. Val aan. Nou, vader kent zijn papperheimers wel. Hij kent ons natuurlijk ook. Indien gij echte bevreesd zijt, uh, jij Gideon, om die binnen te vallen, daal dan met je Dina Puna af naar de legerplaats. Dus hij krijgt simpel een opdracht. Ga nou van de af, sluip naar beneden toe, gaat langs die wachtposten en ga maar eens kijken in het dal van de vijanden. Nou, alleen dat is al een... Hè? Maar goed, dan zal je horen wat zij zeggen. Dus het is niks moois om te horen wat je vijand te zeggen. Daarom hebben we in onze eigen maatschappij, in de legers, informatiediensten, inlichtingendiensten, om het te kijken bij de vijand wat ze allemaal te vertellen hebben. He? Spionnen hebben je zat. Ook in Israël gebeurt dat. Nou, zegt hij, ga nu maar naar dat leger van de vijand, zegt hij, en ga dan maar eens luisteren wat zij zeggen. Het zou wel eens leuk zijn om te weten wat... Uw eigen familie over u zegt. Dan moet je regelmatig bij je familie gaan zitten. Dan kan je dat horen. Maar dan moet je hem wel de boodschap brengen. Dan hoor je de binnen de kortste keren wat ze van je denken. Een leuke gedachte, hè? Maar wij hebben ook een strijd te voeren. Het is gewoon een geestelijke strijd. Wij doen het niet met echte wapens. We doen het met geestelijke wapens. Hij zegt, ga daar nou naartoe. Dan zal je horen wat ze zeggen. Dan hoor je hun smaak. Horen ze zeggen, hè? Dus je moet goed luisteren wat je vijand zegt, dan hoor je hun sma. Wij hebben sma, hè? Israël, voor Jaweh. Daarna zullen uw handen gesterk worden. Dus als je hoort wat de vijand nu te zeggen hebt, zegt hij, dan zullen jullie wat sterk worden. Je zult gij de lege plaats binnenvallen. Nou ja, toen daalde hij met pure af tot aan de voorposten van de strijdmacht van de lege plaats. Want hij gaat doen wat God zegt. Mithjan nu en Amalek en al de stammen van het oosten, daar komt weer een herhaling van het eerste vest, en hun kamelen, ze waren ontelbaar. Talrijk als het zand aan de oever van de zee. Toen Gideon aankwam bij de eerste tent, en ik denk, als de jongens in die eerste tent hun droom vertellen, dan denk ik niet dat alleen de jongens van die ene tent dat weten. Ik denk dat Abba Yahweh in al die tenten dezelfde droom gegeven heeft. Dat denk ik, het staat er niet, maar ik denk het wel. Want zodra er eentje in paniek raakt, want ze hebben allemaal begrepen dat, wat was dat ook weer, wat naar beneden kwam rollen? Een groot gestenbrood kwam naar beneden, die komt tegen zo'n tent aan, die tent die duvelt om. En dan zeggen die mannen in die tent, oh dat is Sir Gideon met zijn leger, hij zal ons vernietigen. Ik denk dat elke ervaring in elke tent hetzelfde is geweest. En tot in dat hele kamp van Midjan, dat ze diezelfde gedachten hebben. Moet je je voorstellen, dat het dadelijk rondom dat grote kamp van Midjan, al die mannen met die kruiken staan te slaan en met die fakkels midden in de nacht. En ze hebben allemaal diezelfde droom gehad. Kunt u voorstellen dat de geest van God je vijand al beïnvloedt met de enge dromen die ze hebben. Dat zodra u gaat spreken in de naam van je Heer, dan kunnen ze nog maar één ding doen, dat is overgeven. Of, ze vluchten en ze maken elkaar kapot daar zo. Maar hier gaat het heel vreemd worden. Ze hadden een gestenbrood gezien, het rolde de legerplaats van Mithian in. Het kwam tegen een tent, stootte die om, zodat die neerviel. En hij keerde ze ondersteboven en daar lag de tent. Toen antwoordt zijn makker en die zegt, dit is niet anders dan het zwaard van Gideon. De zoon van Joas de Israëliet. God heeft Mithian en de hele legerplaats in zijn macht gegeven. Dat wordt echt niet in één tent gezet. Deze geest van God, die over Mithjan gevallen is. die heeft al die mythen niet in hetzelfde bekendgemaakt. Zo werkt de geest van God. Door welke geest bent u ooit tot geloof gekomen? Heb je het zelf gedaan? Wel nee. God heeft zijn woord bij u gebracht. En door de horen van de woorden van God. krijg je kennis aan de geest van God. Wonderlijk is dat, hè? Dus wat nou Gideon. Moest gaan horen. Diezelfde geest hangt bij dat hele volk Midian. Dat hele volk is overtuigd. Ze gaan eraan. Door dat leger van Gideon. Terwijl het maar 300 man zijn. Zodra Gideon dat verhaal van die droom en de uitlegging daarvan gehoord had. Boog hij zich in aanbidding neer. Hij viel ter plekke tegen de grond. Hij zegt vader. Zegt hij, hoe is dit mogelijk? Maar toen hij het hoorde hoe... Mietjan dacht over Gideon en zijn leger. Ja, die man had helemaal geen problemen meer. Die ja, zegt: aanvallen. Ja. En ze gaan niet aanvallen, ze gaan iets heel bijzonders doen. Want je kan met 300 man geen uh, 30.000 man uh, te grazen nemen, toch? Of geen 50.000 man. Gaat helemaal niet. Daarop keerde hij terug naar de legerplaats van Israël en hij zegt: Staat op, zegt hij, want ja, heeft de legerplaats van Mietjan in uw macht gegeven. Had hij geloof of niet? Waarom had hij geloof? Hij heeft gehoord wat de vijand zei. Oh, zegt hij, ze zijn zo bang. He? Als wezeltjes. Aanvallen, zegt hij. Dat is een man van geloof. Hij doet gewoon wat God zegt. Hij gelooft dat het waar is. Hij verdeelt zijn 300 man in drie groepen. Dat is drie keer honderd. Gaf ze allemaal een hoorn en lege kruiken. En fakkels in die kruiken. En ze gaan blazen. Ze staan met 300 man rondom het dal waarin uh, dat Midianitische leger ligt. Midden in de nacht, fakkels omhoog. Moet u eens midden in dat dal liggen en dan vanwege het grammel naar boven kijken... en je ziet op de hele rij, zie je die fakkels branden. En ze slaan die kruiken tegen elkaar en ze gaan roepen voor Jabe en voor Gideon. Die mensen die hebben het echt dun in de broek. Ja, het wordt een hele glijbel daar zo... He, de horns, de lege kruiken in de hand, de fakkels binnen die kruiken. Hij zei tot hen, gij moet op mij letten en doen als ik, zeg. Gideon. Wanneer ik nou de buitenrand van de lege gekomen ben, doe dan wat ik doe. En wat deed Gideon? Wanneer ik op de horn blaas, met allen die bij mij zijn, dan moet gij op de horns blazen, rondom de hele lege en roepen voor Yahweh en voor Gideon. Ook al ben je maar met 300 man. Je moet gaan roepen. Je moet gaan roepen. Gideon en de honderd mannen die bij hem waren kwamen aan de buitenrand van de legerplaats bij het begin van de middelste nachtwaken. Net toen de wachtposten waren uitgezet, ze blazen op de horens en terwijl de kruiken stuk geslagen werden. Het is zo simpel. Je kan niet snappen wat er gaat gebeuren in dat dal waar die Midianieten liggen. Kent u het verhaal uit uw hoofd? Ze bliezen de drie groepen op de drie horens, braken de kruikenstuk... ...hielden de linkerhand de fakkel en de rechterhand de horens en daar bliezen ze. En ze riepen het zwaard van Jahwe en Gideon. Maar dat hele volk was doodsbenauwd door die droom die ze s'nachts van God gekregen hadden. Want ze hadden dat brood zien rollen en ze hadden al geweten dat is Gideon met zijn bende. Dus toen dan nog een keertje midden in de nacht de lichten kwamen en het geroep van Gideon en zijn bende... Daarbij bleven zij staan, ieder op zijn plaats, ze gaan het dal niet in, ze blijven op die ronde staan, rondom de legerplaats, maar het gehele leger ging op de loop en vluchtte als schreeuwend. Zo gaat de vijand voor u op de loop. Ieder mens die niet de geest van Yahweh in zijn hart heeft, die heeft een andere geest in zijn hart, maar niet de geest van Yahweh. Wij moeten dus niet vluchten voor de mensen waar we een boodschap voor hebben. We moeten het gewoon zeggen. We moeten in vreugde onze boodschap bekendmaken. Niet zeggen, oh, mocht het eens dus wezen dat God in zijn genade ook jou nog zou willen helpen met je, hè, je arm ellendige ziel. Dat is geen boodschap brengen. Hè? Je moet gewoon zeggen, dit zegt God, bekeer je en ga doen wat hij zegt. Dan kun je dus een volk krijgen wat uiteindelijk niet meer bang is. Dan krijg je een soort Gideonsbende. Maar als die Gideons bende, die verstaat wat Jawe wil, aan onze broeders en zusters christenen de boodschap brengen, dan begrijpt u al welke rommel dat het wordt. Ze willen altijd voor je vluchten. Ze blijven staan en ieder op zijn plaats, rondom de legerplaats, maar het hele leger gaat op de vlucht als schreeuwend. Terwijl nu de driehonderd op de horns bliezen, richt Jawe in de gehele legerplaats, het zwaard... Van de een tegen de ander. Dus als het gaat om onze vijanden, moeten wij strijden. Ik zeg dus niet dat onze broeders Christen onze vijanden zijn. Hè? Laten we niet een verkeerde associatie trekken. Maar iemand die onze vijand is, omwille van Yeshua en van Yahweh. Wij moeten nog harder de waarheid verkondigen. Ze zullen sidderen. Alleen je moet geloven dat vader het op die manier ook bedoelt. Je moet een Gideon zijn en met elkaar een Gideons bende zijn om te verkondigen wat we verkondigen moeten. Echt waar. Als het onze vijanden zijn, dan zal van die 300 op de hoorn geblazen hebben het zwaard van de een tegen de ander. Ze gaan onder elkaar ruzie maken. Terwijl jij alleen maar de waarheid hoeft te verkondigen. Het is zo heerlijk als je zo'n Gideon-verhaal kan omzetten naar je eigen tijd, want we hebben geestelijke oorlog te voeren met elkaar. Hij zegt het ook in Efeze: broeder en zuster, door genade ben je behouden. Door het geloof, en dat is niet uit jezelf, het is een gave van God. Niet uit werken, wij hoeven niet te roemen. Wij zijn dus behouden door het geloof in Yeshua. We moeten alleen gaan verkondigen. We zitten in een christenheid, waar we met onze Messiaanse beweging maar een heel klein groepje zijn. Je zou bijna kunnen zeggen, ook maar een kleine Gideons bende. Maar als wij niet laten horen wat we geloven, hoe kunnen dan die fundamenten van dat enorme Romeinse koninkrijk onderuit gezaagd worden? Wij hoeven het niet uit te zagen, we moeten alleen maar zeggen wat de Heer zegt. Die fundamenten die zullen wat breken, want dat doet Abba weer voor ons. Het is zijn koninkrijk wat gebouwd moet worden. Ja, proclameer, dat is wel een goeie. Steen door eruit, oh dat is een leuke, wie zei dat ook alweer? Kent u die Bart Repco? Heeft een boekje geschreven, Steen door de Ruid. Hij heeft wat te, te vertellen aan de christelijk Nederland. Trouwens aan de christenen van over heel de wereld. Over wat hij op de muren van Jeruzalem doet. Dat doet hij voorbeden voor Israël. En dan heeft hij een prediking, dat noemt hij een Steen door de Ruid. maar dan met die christenen? Schitterend verhaal. Als je het boekje moet je gewoon bestellen, dan heb je een prachtig verhaal te horen. Want ook die broeder Bart Repco is natuurlijk als een zondagsvierde begonnen. Die heeft nou zo lang op die muren gestaan in Israël. Die begint ook te beseffen. Waar de klepel hangt. Met Torah. Gideon, de zoon van Joas, lieve mensen, stierf in hoge ouderdom. Het is een beetje triest. Nadat Gideon gestorven was, ging de Israëlieten opnieuw overspelig de Baals nalopen. En maakte Baal-Berit. Tot een god. god. Baal-Berit. Weet je wat berit is? Verbond. Ze maakten een verbond met. Baal. We hebben een baalverbond. Kunt u eens voorstellen? De dienstknecht van God is dood. En het volk is weer los. Dat is niet zo'n leuke prekking voor de toekomst. Want dan zou je jarenlang de waarheid met elkaar verkondigen. En dan zijn we dood en daarnaast weer over. Dan we moet alles weer opnieuw gaan beginnen. Daar lijkt het een beetje op. Maar daar vestigen we onze hoop niet op. We moeten met elkaar prediken wat God ons geleerd heeft. Het is alleen triest, nadat Gideon gestorven was, gaan de Israëlieten overspelig de Baals nalopen. Daar heeft hij zijn hele leven voor gegeven en ze maakten Baal Berit tot hun verbondsgod. De Israëlieten dachten niet aan Yahweh hun God. Heb je het gelezen mensen? Menig christen denkt niet aan Yahweh hun God. Menig christen durft nog niet eens de naam van Yahweh uit te spreken, want ze hebben geleerd dat dat niet hoort. Terwijl Abba Yahweh zelf zegt: "Maak mijn naam bekend aan mijn volk. Je moet de naam van je God kennen om te weten wie die is en wat hij gezegd heeft, want alles wat Abba Yahweh gezegd heeft, dat moet in onze oren zitten." Want dan kunnen we alleen nog maar zeggen: "Zo heeft Yahweh gesproken." De Israëlieten dachten niet aan Yahweh hun God die hen uit de macht van al hun vijanden rondom gered had. Dat is een triest, een triest verhaal aan het einde van een hele indrukwekkende geschiedenis. Maar Paulus heeft ons een goede herinnering gegeven in 1 Korinther 10, vers 11. Dit zegt hij is Israël overkomen tot een voorbeeld voor ons hier in Alblassedam. Het is opgetekend ter waarschuwing voor ons hier in Alblassedam over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Nou, ik denk wel dat wij de einde van de eeuwen aan het meemaken zijn. Wat er nu allemaal gebeurt, je bent wel benieuwd wat er morgen weer gaat gebeuren. Wanneer gaat de hier komen? Daarom, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen, broeder en zuster. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Wie van u is er al bovenmenselijk verzocht? Begrijpt u hem? God laat ons niet boven ons vermogen verzoeken. We hoeven niet te struikelen. We moeten alleen ons hart gericht houden op Abba Yahweh en op zijn zoon Yeshua. We kunnen in eer en respect leven, want we hebben intussen Torah leren verstaan en we hebben ook de weg van verzoening leren verstaan. Als we struikelen, heel Gods genade ligt klaar om te zeggen, zoon, dochter, sta op, beleid je zonde en ga verder. En doe wat er staat. Amen. Het is Shema Israël. horen en doen. Ja, inderdaad, je kan wel zeggen, ja vader, ik beleid mijn zonde, maar het is echt niet genoeg. Je moet het gewoon niet meer doen. Wij hebben geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. God is getrouw. Hij zal niet gedogen dat je boven je vermogen verzocht wordt. Hij zal het niet toestaan. Hij gedoogt het niet. Satan mag nog zo krachtig wezen. Hij krijgt niet de lengte om jou boven je vermogen te verzoeken. Je bent altijd zelf schuldig als je de fout ingaat. Hij zal dus ook met de verzoeking voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Daarom dan mijn geliefde, ontvluchte, afgoderij. Moet ik u nog vertellen wat afgoderij is? Nee hè? Als God A zegt en u zegt B, is dat afgoderij. Je moet gewoon horen wat Vader zegt en doen wat hij gezegd heeft. Dat is een vreugde. Word je gered door dat doen? Nou, je wordt er zeker niet minder van. Je wordt natuurlijk wel gered door het offer van Yeshua, maar onderhoud wel wat hij gezegd heeft. Want wat heb je het voor zin om de vergeving te aanvaarden en weer in dezelfde zonde te gaan wandelen? Ontvlucht de afgoderij. Daarom wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Mogen het een vreugde voor ons allen zijn om met blijdschap te wandelen in de wegen van de Heer. Tot hij je mag zien dansen van vreugde, op de Sabbat voor zijn aangezicht, dat je zijn feesten zal gaan vieren. En dat we aan je ieder kunnen zien, jongen, jongen, jongen, zeg, in die broer of die zuster woont echt de geest van God. Amen. Nice eens yeah.